Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu. Z ja ja ja ja, dat was natuurlijk een gillende gitaar. Maar ik ben uh, zo vroeg dat ik denk, nou, ik ga nou nu maar alvast beginnen. Uh, sorry hoor begin dus iets eerder. Maar goed, uh, daar heb ik al een reden toe. Het is zoveel wat ik uh, heb, dus ik jat even een uur. Um, nou ja, dat, dat zul je wel gaan merken. Hier en daar uh, zitten er al plaatjes in die ik eigenlijk tussen 8 en had, uh, had moeten draaien. Maar goed, kniezoor die daarop let. Dus het is niet helemaal rock. Wel, er zitten toch nog wel wat uh, schurende dingetjes tussen. Dus. Maar uh, we hebben ook uh, gewoon nog uh, muziek die ik... Uh, sowieso niet helemaal tot het einde hebt kunnen draaien vorige week. Zoals deze van Ibrahim Malouf. We beginnen nog even bescheiden. Ibrahim Malouf is een keuze van David geweest. En we moesten, de laatste minuut moesten we hem afkappen. Dus dat vond ik een beetje zonde. Dus die gaan we nu in zijn volle lengte draaien. Ibrahim Malouf met Beirut. Dus eigenlijk van die actuele gebeurtenissen in Beirut... Eh, hebben we dus dit nummer even erbij eh, gepakt. Vorige week hebben we hem ook eh, gedraaid. In het eh, reguliere gedeelte tussen 8 en 10, Ibrahim Malouf. Maar toen konden we hem niet helemaal uitdraaien. Nu wel, dus dat eh, hebben we dan bij deze gewoon recht eh, gezet. En eh, het volgende moment eh, hoor je mij heel weinig. Dus ik eh, geef eh, weer... Het woord aan Bob Non-Stop en die gaat even vrolijk de nummers wegdraaien. Part of Her van Rowan hoor je nu. flashes through my head. And I can't control her.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 Wet ground, the earth starts shaking. Straight lights can clarify the view as I run to you. Try not to listen to her voice while she owns. can't believe there's not a thing in the world A thing left to repeat And I was walking on your floor Begging to get more can't believe there's not a thing in the world A thing left to ask for Yeah, Sleep my broken bones Take a look It again. Don't you know, don't you know where to stay every time you think Dat was Fabiana Dammers met een opname in, uh, ik geloof in de pletterij in 2013. Toen heeft ze dit uh, nummer gespeeld, The Lighthouse. Uh, nergens op uh, terug te vinden. Nee, nee, nee. Uh, er is alleen maar een uh, YouTube-opname ergens uh, van uh, te vinden. Maar goed, ik uh, ben dan zo'n handig uh, eikel niet dan het uh, weten weer om te zetten in een uh, geluidsbestand. Dus... En daarom kan ik hem ook draaien. Dus uh, dat, uh, dat zijn uh, gewoon van die uh, leuke hebben dingetjes die je kan uh, laten horen. Uh, wat dat er gaat, uh, helemaal uh, goed. Daarvoor hoorde je Balthasar Bunker, uh, Belgische band. Ook toch aangekomen van de gasten die ik vorige week over de grond heb uh, gehad. Uh, de persoon heet David Molnberg. Muziekkenner bij uitstek. Tenminste, hij weet een hoop uh, van de muziek af. En hij is ook een muziekliefhebber. En dit uh, was iets waar hij bij kwam. En ik moet je zeggen, ik ben er ook al, al helemaal om. Ik ben echt helemaal om. Het is een Belgisch band. Maar ja, bij Alternative Van Boom draait het eigenlijk om de Nederlandse producties. En in dit geval uh, kunnen we er uh, niet zo gek veel mee. Het is, uh, dat is dan weer een beetje jammer. Maar goed, uh, maakt ook niet uit, denk ik dan. Um, dat uh, zijn even de nummers uh, die je gehoord hebt. Zullen we dan toch nog een beetje dat rockgevoel... wat we normaal gesproken tussen 7 en 8 hebben? Uh, hier dus Hoes met Crash. To God follows me into my house. Zo geen rock in dit uur. Nou, uh, dacht het wel hè, dacht, uh, dat we daar toch wat aan willen doen. Hoefs is uh, vrij recent. Dit is alweer uh, denk ik van een jaar of 5 6 uh, terug. Leiger. Ja. En Gypsy Salto, oftewel rock'n'roll, forever. wat altijd uh, gaat is. Uh, de dame die hoort uh, werkt tegenwoordig bij de pop in Rotterdam... heet Jantal Ima, maar zij is tegenwoordig wat meer het hiphop-genre opgegaan. Wel een beetje zonde, want ik eh, dacht toch wel te weten... dat dit eh, toch eh, wel op haar lijf eh, geschreven was. Maar goed, het kan eh, anders lopen denk ik dan altijd maar. DC-Matic, ook Belgisch, maar wel ongelooflijk lekker. Ook van het verhaal van vorige week. ...heette zij. Nou ja, heette zij, moet ik zeggen. Want dit is Bend. Amsterdam, komen ze vandaan. Superstar Idol, uh, de dame die je hoort op uh, dit uh, nummer, dat is Vicky van Zeil. En zij heeft mij al uh, bezworen dat er dus nieuw materiaal komt. Dat is dan uh, toch wel sinds een aantal jaren. Want dit, uh, dat dient ook alweer uit 2012, 2013, dit hele verhaal. Tissy Matic hoorde je ervoor met If You Wanna Dance, Dance, Dance... Belgisch materiaal, zeg ik erbij, vrienden. Dit is ook uh, ongepolijst, maar ook uh, ja, vet, om het uh, eventjes zo te zeggen. Engelse hardcore muziek zou ik uh, omschrijven. Jak En Victorious. En dat schijnt dan de national anthem te zijn. Met, uh, met een handschoen in mijn poten... en een, uh, ja, een app uh, nog tussendoor beantwoorden. Maar goed, uh, dat komt allemaal wel goed. Uh, praten en breien, dat gaat niet altijd uh, samen. Jak hoorde je ervoor met Victorious. En daarachter, uh, een van de deelnemers... aan de Rob wordt bent was een project van Daan van de Putten. Daan van Putten moet ik eigenlijk zeggen. En Vrouwke van Es, dat is de dame die je hoort... met Gangster 2009-2010. dus is ook alweer elf jaar terug. Maar wel gelukkig om nog even terug te horen. One wrestler and Shame... voorbeleid Voordat ik verdwijn Ik stond aan, ik ging hard Alles het, alles zacht Het kwam maar Ik te hard Alles hapert, alles zwart een keer gedraaid vandaag hè? Zat hij niet in het officiële gedeelte van Alternative FM, dan zit hij wel in het officieuze gedeelte. En ik heb sowieso dan één uh, blije programmamaker die, die het uh, leuk vindt, dat hij weer voorbij is gekomen. Wat dat betreft is de missie nog steeds van de gang van Walter en van mijn persoon. Om dit nummer misschien proberen tot een hit te maken. Als dat in Zandvoort niet lukt, dan proberen we het wel hoger op te zoeken. Nou ja, wat gaan we straks doen in Alternative FM? Nieuw materiaal draaien, dat ga ik je sowieso al vertellen. Willow May gaat in de uitzending komen. En toevallig had vorige week haar nieuwe single uitgebracht. Dus die ga je straks horen. Lunacy van de Polyframes. Daar is uh, nog een aparte verhaal. ga ik je straks ook uh, mee bijpraten. Want de bedoeling was dat ze hier volgende week uh, zouden komen. Maar daar gaat een streep doorheen komen. Ga ik je ook uitleggen. Dus dat uh, sowieso. Maar we sluiten af met een hele mooie. Ook een keuze van onze grote vriend. De burgemeester van Zandvoort. Hij wordt gewezen van uh, joh, ga niet iets over de Dolly Dots uh, melden en uh, melden over die uh, aanloop van uh, de Dutch Grand Prix, het muzikale jaar. Dit kwam er, was nog eigenlijk tien keer veel beter uit uh, 1985. De Kelt En Halloween tot aan 8 uur.